Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Annapolona in Noord-Holland zijn drie doden gevallen bij een auto-ongeluk. Twee andere mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in dezelfde auto. De doden zijn twee jongens van 16 en een jongen van 15 uit Annapolona. Een man van 20 uit Oude Sluis en een meisje van 17 uit Annapolona... zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog wie de auto bestuurde. Het ongeluk gebeurde op een T-splitsing in het dorp... De auto kwam tegen een lantaarnpaal terecht, meldt de politie. Er waren volgens de politie geen andere auto's bij betrokken. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. VVD'er Janine Hennis verlaat de Tweede Kamer. Ze gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak... als speciaal gezant en leider van de VN-missie. Hennis was tot vorig jaar oktober minister van Defensie... in het Tweede Kabinet Rutte. Ze trad af na een kritisch rapport over een fataal ongeluk in Mali... waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Hennis is de tweede VVD-prominent die deze week vertrekt uit de Tweede Kamer. Donderdag liet Hand en broeken weten op de stappen... vanwege een relatie met een fractiemedewerkster in 2013. De steekpartij gistermiddag op Amsterdam Centraal... was mogelijk terrorisme, zegt de politie. De verdachte stak volgens de politie willekeurig twee mensen neer. Zij raakte zwaar gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is een afgaan van 19 met een Duitse verblijfsvergunning. Hij werd bij zijn arrestatie neergeschoten en is verhoord. De Braziliaanse oud-president Lula mag van de rechter niet meedoen... aan de presidentsverkiezingen in oktober. Lula zit een celstaf uit wegens corruptie en witwassen. Dat hij niet mag meedoen betekent voor tientallen miljoenen Brazilianen... dat ze moeten nadenken over de vraag op wie ze dan gaan stemmen. Want Lula staat in de peilingen op een voorsprong. Het weer. Het is ongeveer 7 graden...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 Maar kijken we naar. en dan vinden we het een heel goed idee. Dan gaan we dan gaan we naar de gang. What a beautiful morning. Turn on the radio and let's have some music. Ja, Tubak leeft op de radio. Wat een goed idee aan het begin. En Het is vandaag uh, ja Hengstewinnaar. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Weet ja. Je? Zeker. Ja. En uh, het, is, het is een mooie dag. Het wordt weer zonnig uh, na een paar dagen dat het iets minder was. maar Ja, ja. Ik het vind in... het ik vind het altijd zo mooi. hè. Dan is het altijd. Supermooi weer en iedereen, oh het is zo warm en het is zo droog oh, en het ja. moet echt weer even een keer gaan regenen. En dan is het drie dagen aan het regenen, uh, het is zo koud en ik moet weer een trui ja. aan en het is slecht weer. En ja, daar kan je wel uit opmaken dat de mens wel in het moment is. Ja, ja, we en, leven... helemaal in het moment en denk van ja... Ja, ik leef nu gewoon. En ja, de zomer is officieel voorbij. En uh, Ik zat net het nieuws nog even te kijken van gisteren. En uh, het schijnt dat we in tijden niet zo'n warme zomer hebben gehad. Nee. nee. Klopt. Dus dat is uh, goed om te weten. Uh, verder hoorden alleen mensen het ook over dat, uh, wat ze nou precies van de zomer vinden. Waar ga ik het nou weer? Oh, hier. Of ik nog zo'n uh, zomer was als deze, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk het wel. Fatsoenlijk wel, ja. Want ja. Het is toch de zomer en ja, wat is zomer zonder hitte? Het hoort er toch wel eigenlijk bij. Ja, ja. zomer zonder hitte, dat hoort er eigenlijk bij. Maar nou goed, het is de toepakleefde en de week vol gebeurtenissen. Wat is hierbij gebleven deze week? Dat je denkt: nou, no. uh, nou. ik vond het wel goed nieuws dat, uh, dat er eindelijk wat mensen uh, van die VMBO-school ja. in, uh, in Limburg, dat ze eindelijk hun diploma hebben. Ja. Z hun zomer kan beginnen. Oh, wacht. Wacht. We gaan nee. nu naar de volgende opleiding. Ja, we gaan meteen door. Ja, dus uh, die Iets... hebben een beetje een uh, slechte zomer gehad, denk ik zomaar. Het was in de Telegraaf wel weer sensatie... want ze hadden boven het stukje geschreven... nog een fout, weer een fout. Want uh, sommige cijfers waren niet goed aangegeven. De ene had een zes, maar er stond een twee op het diploma. Moet die later nog even voor terugkomen. Sommige mensen waren niet gebeld... om te zeggen dat ze geslaagd waren. Dus die moesten nog maar afwachten op school of ze geslaagd waren. Ja, en wat, ik, wat, wat mij dus echt vreeselijk. blijft... er waren er gewoon 48 die niet geslaagd waren. Dan denk je, nou hoe weet het, ik heb me, hoe weet het, nou, dit jaar even dit doen. En dan, nou misschien kan ik dan nog een herkansing doen ja. als dat nodig is. En dan vervolgens ga ik aan mijn nieuwe studie beginnen. En dan krijg je nu dus, in oktober mag je ergens een keer nog een keer... Ja, die is een heel jaar gewoon weggegooid voor die mensen. Maar ja. daar hoor je niet zoveel over. Je hoort alleen het feit dat, ze toch, dat er heel veel mensen geslaagd zijn. Nou goed, nog wat rommeligheidjes. Maar de vraag is wel of deze school in de toekomst het gaat overleven. Ja, Want, ik zou mijn kinderen er niet heen sturen. Ik denk ook niet dat mijn kinderen naartoe mogen gaan voor mij. Ik zoek wel een ander schooltje voor ze. Ja, maar dan moet ik op de fiets. ja. Voor je toekomst is dat veel beter. Goed, straks er ook weer de geschiedenis, de Zandvorste berichten en nieuwe muziek. Leuk bandje, dat heet gewoon Give. En dat is het mooiste wat je in het leven kan doen natuurlijk. Gewoon geven. Dan krijg je zelf wel eens een keer iets terug. Ten MUZIEK oh, oh, A gift Tentons, de zaterdagmorgen Zorg! als laatste afsluiten van de zomer. Gisteren de zomer officieel uh, achter ons gelaten. En uh, nou ja, goed, uh, op zelf ja, uh, verder goed nieuws. En verder in het nieuws vandaag. Ouderen doorstaan de hittegolf. Goed. Nou ja, ik las gisteren nog iets anders uh, op het nieuws. Dat er namelijk heel veel, uh, heel veel mensen zijn uh, heen gegaan. We hebben namelijk een strenge winter gehad en een, uh, een zware zomer. En daardoor zijn, er, uh, zijn we minder oud geworden, zijn er meer mensen dood gegaan. En de, zeg, dan zou door de, de pensioenleeftijd weer omlaag moeten. Of in ieder geval bevroren worden op 66 in plaats van 67. En dat betekent ook dat het pensioen moet weer gerommeld worden natuurlijk. Dus ik heb wel zoiets in winters, van... En, uh, Wat? Een paar strenge winters. En dan, uh... Ja, dan blijft het mooi op 66 hangen. Dus ik had zelfs een, hè? Dat waren twee strijdige berichten. De eerste, de, de, de... ja, oude uh, mensen de... hebben het overleefd en later weer niet. Nee, de, de zomer hebben ze prima overleefd. <laughs> ja, maar, maar dat de kwam de... omdat in de winter de meeste zwakkere... Uh, al weg waren. Daar, daar Ja, kwam het op dat uit. is het denk ik. Ja. Nee, maar da, da, dat was, uiteindelijk, als je het hele bericht samenvoegde... was dat de conclusie die eruit kwam. Aha. Nee, ik vind het prima, want ja, ik zit een beetje in zo'n grensgebied. Ik, ik ben zelf 53, dus ik ben benieuwd. Ik word ja. waarschijnlijk toch wel 68, denk ik uiteindelijk... Dat ik... Ja, vlak voor de pensioenleeftijd... dan wordt ja. het ook wat tijd te stoppen. Ja. Weet je eerlijk. Ja, de, de, de, ja, ja. Het maakt, als ik nu erover nadenk... Ik, ik blijf gewoon werken mijn hele leven lang. Ik vind het werk leuk, weet je. Want het is gewoon een hobby. Het is gewoon... Ik bedoel... Ik ga elke maar dag... je hoeft ook niet te stoppen als je klaar bent. Nee, dat bedoel ik. Dus ik hoop ook dat het zo doorgaat. Maar ze zeggen altijd... Ja, maar je moet me afwachten... Maar dat je gezondheid dat toelaat Dat klopt. Maar ja, ze, mo ze moeten jou wel betalen om dat te doen. En het is uiteindelijk eigenlijk gewoon bedoeld als vrijwilligerswerk. Dus... Ja, ja, dan werk je dus ja, dat werkt in de zorg. Waarschijnlijk zeggen ze wel, je mag wel terugkomen, maar. Op eigen kosten. Op eigen kosten, ja. ja. Ik krijg misschien wel reiskosten, maar ja. dat is dan het enige Zo, zijn er al stukjes techniek in de wereld? Te ja, vinden? Want daar ben want, je al van. Uh, ja, zeker. Uh, Dit jaar, uh, zo. Deze periode is de, uh, de grote techbeurs. Dus ja? oh. uh, een hoop nieuwe technische snufjes. En een van de berichten die ik wel uh, interessant vond, of yeah. in ieder geval uh, verbazingwekkend. Elektrische auto's komen steeds meer. Nou, daar blijven toch een beetje achter. Yeah. Tesla loopt redelijk voorop. En nu is er een ander merk, uh, wat nu ook elektrische auto's gaan maken. Oh. En dat is Dyson, van de uh, zakloze stofzuigers. Oké. Okay. Die gaat auto's maken. Ja, het is. Uh, worden de, de, de, zeg maar, de afvalstoffen worden dan in een zak opgeborgen. Oh, ja, niet in een zak. Ja, niet juist. in een zak. zak. Nee. <laughs> Nee, de, uh, ze hebben in het project 129 miljoen euro gestopt. Ja? En uh, uh, ja, ze hebben een testcircuit bij een oud vliegveld gebouwd. Nou, dat is uh, wat je wel vaker ziet. En uh, ja, ze, ze gaan vooral inzetten op goede accu's. Dus ik ben heel benieuwd... Uh... Waar dit heen gaat. Ja, de accu's zijn nog steeds een zwakke punt natuurlijk van de elektrische auto. Ik heb er afgelopen vakantie ook in gereden. Ik Was op Ameland een weekje en ja. daar kon je zeg maar voor drie uurtjes gratis gewoon een elektrische auto meenemen. Ameland mag je toch niet met de auto komen? Nee, dat is uh, niet Ameland. Oh. Nee, Ameland is eigenlijk bijna net zo druk als uh, Amsterdam. Ze zeggen altijd tot rust komen in Opamerland. Ik had echt zo'n, is altijd fietsen. En het is ook helemaal hetzelfde. Ook alle fietsen zijn bijna hetzelfde daar. Want je hebt natuurlijk één groot verhuurbedrijf. En die heeft allemaal ja. dezelfde fietsen. Dus je rijdt allemaal op dezelfde fiets. Dit dus is bijna een beetje het witte fietsenplan van vroeger in Amsterdam. Als je je fiets ergens neerzet, dan werk je wel, wij werken die, die sleutels ook gewoon op andere fietsen. Want dan, dan kon je gegeven. gewoon nee. willekeurig een fiets pakken. Nee, dan dan moet je echt, ze hebben echt nummertjes op die fietsen geplakt. Want als, ja, dan zoek je eigenlijk helemaal uh, slaggig rond. Al die fietsen lijken op elkaar. Ja. Ja, ik heb ook een daar had ik nee ik heb ook een ba ba Tavis. ik heb ook een nou ja maar ik, ik vond het wel apart om te zien dat het daar echt gigantisch druk is vooral een beetje in het centrum van Ameland na nou, je denkt ja je, je moet echt naar het uh, randgebieden gaan maar ik heb er ook met een elektrische auto rondgereden. oké okay. en dat is uh, best een grappige ervaring ik had het nog nooit gedaan stil hè stil en in plaats van een een hendel voor een van handrem heb je een knop die je in moet drukken ja en drive en uh, reverse dat zijn allemaal gewoon knoppen hier gewoon dat het ja. is een heel apart. Ja. Ik, hoor, ik wil toch liefst nog een klik horen of zo. Ja, dat voelt toch altijd lekker. Als je, ook als je een automaat rijdt, dat je gewoon zo'n grote soort ja. Ja, knop in je handen hebt. En dan ram je die zo in zijn drive. Heerlijk. Ja, ja wat, wat ook wel leuk is, bij een automaat. Zeg maar, als je dan zeg maar een drive doet en dan één keer laat je hem uitrijden in zijn neutraal. En dan zet je hem in zijn P van parkeren. Dat is echt een heel apart ervaring. Dan zet je die auto echt letterlijk met, met een stok tussen de spaken stil, zeg maar. Schok. En dan als een schommeltje ga je er nog even door. Ook uh, super goed voor je auto. Echt heel goed. Ik heb dat vroeger met een hele oude, uh, oude uh, automat eens gedaan. En dat, ja, heel veel mensen die bij me zaten, daar wil je dat nooit meer doen. Dat is niet zo gezond voor hem. Goed, straks de Zandvoortse bericht en een stukje geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk 2 september. Nee, 1 september zelfs, ja. En daar wat dingen over natuurlijk. Wat er gebeurt. Eerst. Uh tropical ice stay through a broken window Looking at the snow of the streets below So have to stop right now It only hurts when the night runs out You said you're excited and you wanted to go Is this what the clouds feel like? Right? The clouds feel alive. Is this is what the clouds feel like. Never really happy quiet quite ever. surrounded only at the same time. Tuba glazed, Tuba glazed. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Zaterdagmorgen. Soms is het even lekker om wakker te worden, hè. Dizzy's Band uit de suburbs van Osaka En daarvoor nog Choppy Eyes American Dreams hebben een nieuwe CD uit. Een beetje, ja, punkrock. Echt leuke popmuziek noem ik dat weer. En dat heet Friday Forever. Dat had ik vroeger altijd. Bij. Vrijdag was altijd zo'n bevrijdende dag. Zeker na s middags. Dan had je het hele weekend nog voor je. Ja. tegenwoordig is dat toch alweer anders. Dan sta je aan anders in. En dan, en dan in. zaterdagochtend is het toch altijd zo. Of What the fuck? Zaterdagochtend heb je toch altijd... Ah ja, nee, maar het weekend is al bijna voorbij. Zaterdagochtend al? Ja, ja. dat gevoel heb ik al altijd. Ik heb al zaterdagochtend om een uur of zes... denk ik, waar, waar, waar, waarom doe ik dit nou toch ook alweer? Maar dan sta ik er twee uur, dus later staan, hier... en denk ik van, oh ja, daarvoor doe ik het. Ja, ja, dan weet ik ja, het ja, weer, ja, ja. Ja. Nou goed, dat is altijd wel leuk. Zeker op zo'n vrijdagavond. Dan lees ik me helemaal in wat er allemaal gebeurt in de wereld. En een stukje geschiedenis. Altijd, ik ben altijd zo verbaasd wat er allemaal weer heeft gespeeld de afgelopen jaren. En sommige dingen, dat is gewoon gebeurd terwijl ik nog redelijk besef leefde. Weet je op? Dat, dat is mij helemaal ontgaan gewoon. Echt dingen die gewoon in de jaren zeventig zijn gebeurd. jaren tachtig dacht ik van... Ja, maar toen was ik het toch al. Ja, waar weet ik daar helemaal niks meer van dan? Nou ja, goed. Overlevingsstand, denk ik. Ik heb het over de crisis die bijvoorbeeld in 1983 plaatsvond... toen een vliegtuig van uh, Korean Airlines neer werd geschoten... door een Rus, Russische, Russisch straaljager. Oh, dat ja. gebeurt dus vaker? Ja, dat gebeurde. Nou ja goed, dat gebeurde toen wel vaker. Dat was de Koude Oorlog ten top. Nou goed, straks er meer over in het overzicht. Wat gebeurde er door de jaren heen op 1 september? Goed, wat is er nog meer? Ja, speelt er nog meer? Ik had een, uh, een, even een, uh, een raar berichtje. Ja? Uh, er is namelijk een, uh, een dolfijn gevonden. Uh, tenminste, in het Franse... Uh, uh, hebt, ja, zo. Ja, altijd een uh, moeilijke naam. Ja. Ja? ja ja Ga ik niet eens proberen. Nee. Uh, in ieder geval in Frankrijk. Daar heb je een plaatsje en die... Um, er zwemt tegenwoordig een dolfijn uh, rond. zich ja. nou, hartstikke leuk. en het beest uh, is leuk speels. En doet allemaal van die standaard dolfijnen dingetjes. Ja. Dus meteen een, een grote uh, publiekstrekker. Alleen uh, sinds kort heeft uh, het dolfijntje uh, heeft bepaalde behoeftes. Oh jeez. En uh, ja, hij heeft al een aantal keer uh, uh, mensen die daar aan het zwemmen zijn... Uh, ja, nou ja, aangevallen. Uh, ja. Nou, meet, hashtag me oh, daar oh, oh ja. Dus uh, hij heeft onder andere dus, ze, ze snuit uh, in het kruis van een vrouw uh, geduwd. Uh, nou ja zeg. Uh, gelukkig niet bij gewond raakt. Is hij uh, afgeschoten of niet? Want dat vraag je me altijd af dan. Nee, het beest uh, zwemt nog steeds uh, rond. Oh. Maar, uh... Het doet me denken aan Rambam die ooit op bezoek was bij uh, was het Dolfinarium. en. En toen zagen ze ook een man bezig bij een dolfijn. En dat was de oplossing geweest voor deze dolfijn ook. De dolfijnenrukker. Precies, die was sperma bij de dolfijn aan het ophalen om daar weer andere... Nou, en het, ja, het was dus eigenlijk toch gewoon een soort... Nou, niet een dierentuin, maar het was toch een zeg maar, soort circus eigenlijk. En dat mocht eigenlijk niet, hè. Wilde dieren in een circus... Dus nou ja, ook uh, de rare berichten. En we kijken vandaag in de krant. En uh, ja, een flinke heftige schietpartij gisteren op Centraal Station. Een vriend van mij die moest daar ook urenlang nog uh, rond, blijven rondhangen. Terwijl het om 12 uur smerig was gebeurd. Er was er een man uh, met een uh, mes, een afgaan, was daar aan het rondsteken geweest. En er brak gigantische paniek uit. Mensen renden naar buiten toe en eerst één schot. Toen hadden mensen, wat was dat? Nog een schot. En uiteindelijk werden drie schoten gelost. De man is, uh, is in zijn benen geraakt. Er zat een hele duidelijke foto van, van twee agenten. Heel kordaat, richtend op een persoon die op de grond ligt. Op de fout, op de, de kletskant van Nederland. En, uh, nou ja, goed, het is nu de vraag: is het een terroristische aanslag of een duidelijke vorm van uh, een verwarde man? Ik denk gewoon dat het een verwarde man is, die uiteindelijk gewoon een of ander geloof aanhangt. Want daar komt het vaak wel op neer. En uh, dan moeten we altijd weer uitkijken dat we ons niet blind staan op het feit van het is opgeëist door IS. Dus dan is het een terroristische organisatie. Ja, natuurlijk, IS probeert voor alles dingen op te eisen. Dat Zodra er iets gebeurt, is het meteen. Ja. Wij eisen het op. Ja, die kan Voor mij, maar... mij bestaat IS op het moment alleen nog maar uit een PR-afdeling. Ja, ja. Die uh, zodra er iets gebeurt. Oh, dat waren wij. Ja, precies. Druk de stempel er maar op. Dan uh, is het in ieder geval weer goed bij de mensen aangekomen. Dan denk je... mm, het is nog steeds heel groot. Nou, even een lekker niet handmuziekje, dat is misschien muziekje. Daar ben je wel aan toe. The Bats. Happy Unhappy. Dat klinkt raar. Dat is toch waar? die thuis nooit draaien. Ja, gewoon in bed. Ligt nog in bed, kan ook. En happy unhappy. Laat me nou maar. Ik ben gewoon zwaar depressief. Ik vind het ook nog eens even lekker om daarin te zitten. Is dat een beetje een strekking van het verhaal? Dat denk ik zomaar. Happy unhappy. Zandvoortse berichten. Ja. Precies, het is de tijd voor de Zandvoortse berichten. Een expositie in het Zandvoortse museum is van start gegaan. 24 uur van Le Mans. Gijs van Lennep en Jan Lammers die hebben het geopend. Die hebben zelf ook de, de Le Mans race gereden. En ze hebben wat vlaggen weggetrokken van de vitrine. En er zijn allemaal autootjes staan daar. En het zijn allemaal autootjes die ook door Nederlandse coureurs daar hebben ge, gereden. Dus dan krijg je met je... Goed beeld. Ze hebben ook heel veel foto's opgehangen. Dus het is niet alleen miniatuurtjes. Je denkt denk van, kom ik alleen van die kleine auto's? Nee, er is ook heel veel uitleg, foto's, teksten erbij hoe het zit. En het is gewoon ja, de zwaarste race die er is. Weet je, 24 uur achter elkaar doorrijden. En uh, Van Lennep, uh, die een Porsche. En uh, Lammers, die een Jaguar. En uiteindelijk was nog Michel Blekenmolen aanwezig. En uh, Han uh, Akerstoet. Ja, die was er ook. En Jan uh, Berenpoot, dat was de directeur, geloof ik. En uh, Ah, goed, dat zelf, uh, is dat nog een verrassing voor uh, een van de heren? Want uh, Van Lennep is al tien jaar beschermheer van de historische autorenclub. En uh, ze hebben hem overal gegeven met een uh, nieuwe helm... Uh, ook wel een schone, uh, overal denk ik niet zo'n hele, overal met allemaal zwarte vegen erop. Kom vanzelf dat... hoor, komt vanzelf. Ja, hij komt vanzelf als hij weer onder de auto gaat liggen. Maar ze hopen dat hij nog tien jaar blijft, hij is al tien jaar beschermd hier. En ze hopen op deze manier nog te paaien dat hij, zeg maar, dat hij nog tien jaar blijft. Nou, wie weet. Hij heeft er nu op gereageerd. Verder, uh, tot en met 28 oktober kan je dus in het Zandvoetsmuseum, kan je dus uh, 24 uur uh, van Lomans Mans, kan je dus daar bekijken. Met fotootjes en autootjes. Nou, leuk, leuk. Ja. Uh, ja, uh, vorige week zaterdag uh, heeft een uh, reddingsoperatie plaatsgevonden voor de Zandvoortskust. Een, uh, een 24 meter lang uh, celschip uh, uit Denemarken kwam uh, circa 10 kilometer uit de kust uh, in problemen. En is daarna ook gezonken. Uh, de elf aanenden uh, konden worden gered, gelukkig. En uh, ja, de, uh, hoe het, de KNRM uh, trok uit met uh, groot uh, materieel. Ja. Dus, uh, ja. Ja, okay. ja, later heb je Spannend. gewoon de aan... Spannend. Annie po politie heeft de wrakstukken uh, uh, en het redelijk nog uh, aan, aan boord getrokken... en hebben ze uiteindelijk uh, uh, geborgen, zeg maar. Verder, Timmerdorp, uh, uh, Timmerdorp is afgesloten, vorige week al. En de organisatie Dimitri uh, uh, Blijs was uh, echt, uh, echt heel blij. Hij zegt, het is een geweldige week geweest om een paar klappen na... Oh, ja, op de duim. Leuk, leuk stukje. En hij zegt, er was geen ruzie. Het waren supergroepjes. Ze waren zeer gemotiveerd. En uiteindelijk was het een Hollywood dorp. En een Hollywood dorp, zeg maar. En Brandweer is er ook bij geweest. Want uiteindelijk hebben ze alles in de brand gezet. En dat is echt, ja, dat is echt heftig. Ja, dat is echt. Ja, rustig aan. Dat hoort. Ja, niet in paniek raken. Goed, en dus uiteindelijk zijn de 50 pellets helemaal opgefikt. En uh, volgend jaar is het de achtste keer en wees op tijd. Dit jaar was het een beetje onduidelijk, want toen hadden ze echt zoiets van... Uh, het is vol. En later bleek, nee, er zijn nog wat plekken. Oh, weer snel heen. Want mensen gaan soms echt vroeg uh, daar in de rij staan al. Als ze het plekje weten waar, van waar ik je kan inschrijven... dan gaan ze soms al een nachtje slapen. Want het is, het is het geweldigste weekje van het jaar... zeggen al die mensen die daarmee hebben gewerkt. Goed, nog meer berichten. Ja, zaterdag, zaterdag 6 oktober vindt de tweede editie van de Elf Strandentocht plaats... Nee, dit is geen schaatswedstrijd. Dit is een, uh, een, een wandeltocht. Tijdens de wandel- en hardloop-evenement... gaan uh, 3500 uh, deelnemers de uitdaging aan. En tocht van 20, 40 of 60 kilometer. Huh? Tussen Bloemendaal en Hoek van Holland. Lopen. Lopend, ja. Wat ja, een idee. Uh, hierbij kunnen ze geld ophalen voor de, voor de Hartstichting. Afgelopen jaar was uh, de strandentocht met, uh, met 1111 deelnemers... Een groot succes. Oké. Okay. Dat... dat is echt zo, zijn maar, is 1111? Ja. Het is wel heel toevallig. Het is wel heel oh. grampon. Ja. Dat is wel nou, ah. uh, verder straks nog meer. voor ze berichten. Eerst maar weer eens een stukje muziek op de radio. Oh ja. Weet je wat ik niet ken, althans? Volgens mij is het één E-stuk, man Ziek in de videoclip bij Kurt Vill. Nou, hij heeft een single uit, Landing Zones. En die hoor hier in de vroege bij Tobacco Welkom bij dit radioprogramma. Hou je oh, yeah, F1. Now, luister eens even voor het je oordeel. Heck. Back is aching, but I cannot sleep Because I want to beat like I'm the mayor of some forsaken town Sure they nighted me yesterday But who needs armor when I've an exoskeleton I slip and squirm through the cracks Creep around by the, all the loading zones In my dirty little town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 girls and a dying daddy but oh so gorgeous the way they crave how beautiful to take a bite out of the world i want to rip the world a new one that just crawls out of my mouth anymore you can hate on it or you can hug it you can get on One stop shop life for the quick fix before you get a ticket that's the way I live my life Als zo stem zo'n stemvervormetje had Pieter Frenton ook geloof ik hè. Met zo'n slangetje in zijn mond. Dan heb ik het echt nog heel lang geleden hoor, jaren zeventig. Show me the way. Die zit ook in deze plaats. En dat had ik vroeger ooit eens gehoord. En ik kan me nog herinneren mijn buurman die had een kapperszaak en uh, toen was ik echt uh, jong hoor, 12, 13 of zo. Dus toen kwam ik in die kapperzaak. Altijd kreeg ik een gratis snoepje natuurlijk. Als Mijn buurman wist altijd wel zich uh, mij te lokken naar de kapperzaak. En toen stond ik daar bij een hele kleine oude balie. Stond ik daar. En dan stond de meneer Maasme me. En die deed eigenlijk niet zoveel. En gegeven het zich de buurman: uh, Dit is die en die. Uh, stel je even voor, dus ik geef het de hand. En die man had een soort apparaatje uit zijn, uh, uit zijn zak vandaan. Een soort, leek een soort scheerapparaat. Zo en die hield hij tegen zijn keel aan. En toen begon hij te praten. zo. En die had waarschijnlijk keelkanker gehad. En die had zo'n apparaatje waardoor hij kon spreken. Echt heel lang geleden. Dus 40 jaar geleden. Okay, zeg tegenwoordig maar. zijn ze, zijn ze ingebouwd. Ja, ingebouwd. Ja precies. Doen ze een vinger op hun keel en dan kunnen ze praten. Maar dit ja. was een verstrekkend apparaatje. Dus ik zeg ze Zo, zo dat, is, dat, is, dat is wel grappig. Ik had toch Pieter Vreentem in mijn hoofd. Hé, hey, dat is grappig. kan je muziek mee maken. Dus ik krijg meteen van met mijn buurman een corrigerende tik. Ik zit te denken: moet ik mijn buurman dan nou nog aangeven? Kan dat toch? Of is dat viaard? Hashtag stekkt me niet toe. Oh, nee. Ja, nee dat, nee, dat was niet seksueel. Maar toch, die, die, alle, alle dingen kan je aangeven tegenwoordig. Dus. Maar goed, toen, dat, dat, ik heb daar van geleerd. Eerst even goed kijken en dan pas iets zeggen. Een wijze les was dat. Dus een en corrigeren... heb je je daar ook aan gehouden? Ja, niet altijd. Nee, nee. Maar goed, zover even, een verhaal van heel lang geleden. Ja. Ja, heb jij een verhaal van pas geleden? Ja, ik heb, uh, ik heb goed nieuws. Ja, oh. Want uh, er is onderzoek gedaan, uh, zoals we altijd doen... Ja. naar uh, hoe, hoeveel we nou eigenlijk bewegen. En uh, ja, de, Nederlandse, uh, de, de Nederlander beweegt ten opzichte van andere Europeanen meer. Dus dat is uh, positief. Ja, wacht even hoor. We horen het hele tijd dat we, dat we allemaal te dik worden... en dat we met de suiker aan de gang moeten. En nu krijgen we dit soort berichten. We ja, maar maar moeten de... moet toch ook wel een beetje positief blijven. Ja, dat is Ruim 80% van de, uh, van de Nederlanders uh, die uh, wandelt, uh, taniert, zwemt... Uh, doet iets aan sport uh, in, de, in de wekelijks, zeg ja, maar. Ja. En uh, dat is Europees gezien uh, is dat gemiddeld 44%. Dus er ligt daar wel echt uh, een stuk... Uh, ja, voor op, uh, op de rest van Europa. Overigens we bewegen we nog steeds niet genoeg. Nee, dat, dat vroeg me af. Ja, want ze gaan nu bezig, uh, zijn nu aan de gang om te kijken of, of ze... Wat was het ook weer Ik ben even in de war Gingen ze nou suikerhoudende producten duurder maken? Of gingen ze nou uh, suikerloze producten goedkoper maken? Dat was een beetje de vraag, hè? Want, ze moesten er ook nou, want de mensen die zeg maar, niet zoveel geld hebben... die leven ongezonder, die kopen de goedkope producten... en daar zit meer suiker in. Dus... Die moeten ze eigenlijk duurder maken. Zoiets ah, was het. Ik moet ook eerlijk zeggen. Ik heb een tijdje vanwege uh, uh, medisch dieet mocht yeah. ik geen suiker. Nee. En toen ging ik dus proberen om iets te drinken, zeg maar. waar geen suiker. Nou, dan kom je uit op koffie. Yeah. Maar dat mocht ik ook niet. Van yeah. mijn dieet. Thee. Nou, dat mocht ik dan een heel klein beetje. Yeah. En water. Ja, water. Dat wordt het dan gewoon. En als je zeg maar in de, in de supermarkt gaat kijken, in die schappen. Overal zit suiker in. Ja, ja. Kijk afloos. Ik vind ook dat de supermarkten worden overgeleverd aan de staat. En de staat gaat alles controleren. Ja, alles. Ja, alles. En dan krijg je gewoon bonnetjes. Ja. Dan kun je een beperkte hoeveelheid eten halen. Er wordt eerst een DNA-scand gemaakt van wat jouw lichaam aankan. En jij krijgt een voedingsadvies. Ik roep het al jaren dat het eigenlijk te belachelijk is voor woorden. Dat, dat we überhaupt nog eten. Ja, dat we zeggen we, alles zomaar in ons mond kunnen stoppen. Dat is toch heel raar? Ik bedoel, en daarna gaan we naar de zorgverzekeraar. Ja, ik heb ergens last van. Kan ik eraan geholpen worden? Ja, mijn nichtje. Wat denkt u zelf nou? U bent zelf zo lang bezig met ongezond. En wat heeft u daar tussen uw vingers? Wat, wat rookt daar de hele tijd? Dat uh, is sigaretten ik mag toch een beetje genieten in het leven. Nee, meneer, dat is niet de bedoeling. sigaretten zijn ook heel slecht voor de longen. En uh, nou, goed, dat is natuurlijk al allemaal van bang. Alcohol afschaffen. Alcohol wordt natuurlijk ook flink belast nu. Dat uh, In de kletskant van Nederland van een paar dagen geleden... er stonden ook drie van die bouwvakkers met een kratje pils. Blijf van ons pilsen af. Ik had het er niet voor geleend, persoonlijk, voor die foto. Maar ik had zelfs, ja, die kant gaan we op. Dat alles wordt... Uh, uh, ontnomen. Ontnomen? Ja, ja. ontnomen. Nee, maar goed, we moeten. Echt, het enige winst we kunnen behalen is zeg maar uh, voorkomen in plaats van het achteraf genezen. Ja. Dus ja, voedingsadviezen voor iedereen, individueel. En dan kunnen we het ook met de WO kunnen. Of met de WEO. Met de WO kunnen we allerlei dingen regelen. En met uh, de pensioen. Allemaal persoonlijk, op het lijf geschreven. Dat is mijn oplossing, denk <lacht> ja, okay. ik. Ja, precies. Nee, dat klopje moet ik niet hebben. Ik moet uh, even kijken. Uh, wat zullen we doen? Uh, deze doen we is de zaterdagmorgen de het toepakleefd een beetje rommelig. En je vraagt je misschien af, waar is het vrouwelijke gedeelte van dit tradiprogramma? Even ja, een weekendje we, weg. Ja, dat vroegen wij ons ook af. Ja, even een weekendje weg. Nee, ik wist het wel. Jij wist het even. Ja, ik wist het. wist, ik wist het oh, ook. Okay. Hey, there's a light on while Your dreams that don't settle down. There's a rising sound on mainstream the day means. lekkere muziek op de zaterdagmorgen. En eh, ik was op vakantie, ik was op Ameland, was ik een paar dagjes En daar eh, kwam het verhaal ervoor over de Putten niet over de Puttersmoorzaak, maar over eh, eh, Nicky Verstappen natuurlijk. Dat eh, Jos Brecht was zoek. Jos Brecht was ondergedoken. Hij uh, was weggelopen. Hij, hij, hij kan jarenlang kan in de wildernis leven. Er waren allerlei cowboyverhalen over hem verteld. Dus wij, ja, ik had zoals, ja, vakantie heb je er bijna niks te doen. Toen je volgde dat nieuws op de voeten. En er werden allerlei verhalen over hem verteld uiteindelijk... Zat hij gewoon ergens, in een of ander huis, in een teentje, in een hangmat sleepy. Hij hielp ook met yogalessen. Het bleek helemaal niet dat hij zich had verstopt. Maar gewoon, hij was gewoon een beetje van de buitenwereld afgesneden. Hij was, of ik ergens, was in Spanje, geloof ik. Daar leefde hij niet, gewoon teruggetrokken, had niks met internet. Dus vandaar dat hij ook helemaal niet wist dat de hele wereld naar hem op, op zoek was. En uiteindelijk, nou ja, hij is hij uh, naar Nederland gehaald. En de laatste paar dagen, de laatste halve ja, week zoiets, is het eigenlijk helemaal stil rond. Dan ben ik ben zoiets van: wat gaat er nou precies gebeuren? Weet je wel? Er is DNA gevonden, het lichaam van Nicky Verstappen. Dat verwijst naar hem. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan ook veroordeeld kan worden. Want hij kan hem ook gewoon een hand hebben gegeven. Is er verder aanwijzing? Is, is DNA, af, DNA afkomstig van sperma bijvoorbeeld? Is dat? Dus ik vind het allemaal nog heel spannend. En vandaag in de, in de Telegraaf ook een heel groot verhaal over duizend onopgeloste moordzaken die eh, al jaren spelen, echt soms al, al twintig jaar. Ik ken bijvoorbeeld iemand dan, uh, een vader kent dan persoonlijk Tanja Groen, uh, Groen uit Schagen. Die was 18 toen ze verdween in 1993 uh, in Maastricht. Haar fiets is toen waarschijnlijk wel teruggevonden. Verder nooit meer iets van haar. En ze zijn er nog vele. Ook uh, Wickie van der Meis, haar vader in 2010 ging even de hond uitlaten en werd zomaar neergestoken. Onduidelijk wie dat gedaan heeft en hij met. Uh, hij was zwaar bebloed... drukte hij op de intercom om de deur open te krijgen... en zijn vrouw, die luisterde bij de intercom... die zei, deze man ken ik niet... want zijn stem was waarschijnlijk beschadigd door die ste steekpartij... die deed de deur niet open. Die had zoiets, ja, ja jij bent gewond... nou, ik stuur wel een ambulance... en nou, uiteindelijk kwam de ambulance. Toen werd de deur wel gedaan En toen zag ze dat het eigenlijk man was. Oh, dus dat is wel heel... En die yeah. is dus ook even later overleden. dus Toen wow. voelde hij moedend ook wel zei, zwaar. gewoon Ja, zei, shit, ik ben echt tekortgeschoten. Terwijl hij zelf had gezegd altijd van... doe de deur niet open voor vreemden... Nee. Maar ja, hij klonk al zo vreemd. Dus uiteindelijk is deze moord ook nooit opgelost. En soms zijn in bepaalde gebieden... Uh, bijvoorbeeld nu is een DNA-onderzoek gedaan... er zijn meerdere moordzaken... dan zou je denken, al die DNA kan je bij elkaar voegen... en kan je voor meerdere moordzaken gebruiken. Dat lijkt me logisch. Als er toch een DNA-databank is opgezet... gebruiken we nog voor meerdere moordzaken. Maar dat schijnt niet zo te mogen, volgens de wet. Maar... Moet je weer overnieuw het DNA-onderzoek doen. Ja... Er zit nog wel een klusje liggen zo dan. Er zit nog, er zit wel, er valt wel wat voor te zeggen. Want op het moment dat jij, er is hier een onderzoek, er is hier op de studio iemand vermoord. Oké, nou, jij hebt, ze vragen ons allemaal, laat je DNA, hoe heet het, achter. Nou, vervolgens hebben zij dat in die databank zitten. Als ze dat zouden bewaren en mogen gebruiken, dan de volgende keer gaan ze een DNA-scan doen. Gaan ze door die hele databank heen. En dan ben jij toevallig ergens geweest waar ook een moord waar tien minuten later een moord is gepleegd. Ja. En dan heb jij daar je DNA liggen. Word jij benaderd? Oh ja, dan moet je alles gaan verantwoorden. En ja. waar was jij? Terwijl je er verder geen aanleiding Ik is. Ik heb er alleen brood gekocht, zeg maar. Siege, ja. Er is verder geen aanleiding waarom jij überhaupt daar iets zou ja, hebben. Het gedaan. is dan toch niet heel vervelend om nou even goed even in een vraaggesprek toe te lichten. Van, ja, ik heb er alleen brood gekocht, ben er vanochtend. En uh, kijk we op de camerabeelden, Oh ja, daar loop je en dan even, ja, ja. Dan, dan, kan, je toch, dan ja. kan je hier gewoon een gesprek met de persoon aangaan. Dat is toch nooit vervelend, lijkt me. Maar, nou ja, je, je, kan, je kan toch uiteindelijk terechtkomen in een situatie waarop je uh, niet kan verantwoorden wat je gedaan hebt, waar je geweest bent, dat soort dingen. Nee. En dat je dan toch als verdachte wordt gezien. Terwijl er geen motief is, maar uiteindelijk... Ja, ja, ja. kan net dat... dat... Nou ja, ja en dan een valse verklaring Ik kan op de loer liggen. Dat hebben we in Nederland hebben we wel meerdere zaken voor gehad... als je uiteindelijk dan zo lang wordt... bijna gemarteld ondervraagd. Hè? Er zijn meerdere bekenden van uh, geweest. En uiteindelijk dan zit je vast voor iets wat je niet gedaan hebt. Dat zou dus ook bij een Jos Brecht kunnen gebeuren. Hè? Die zijn DNA is ook gevonden op het lichaam van Nicky Verstappen. En wat heeft hij daar gedaan? Heeft hij mijn hand gegeven bij... Tot ziens! Tot volgende week! Of heeft hij toch meer met hem uitgespookt? Ja, dat wilde dus nog niet zoveel zeggen, eigenlijk, Dena. Nee. Nee. Dus dat, nou, nou. Goed. Heel veel mensen die zeg maar, de moordzaken volgen. en die zelf ook een familielid hebben verloren. die eerst een sprongetje in de lucht zo. jippie, er is doorbraak. En later dachten ze: oh nee, toch niet. Het kan toch allemaal weer anders uitpakken. Nou, zware materie op de zaterdagmorgen. Straks nog een stukje geschiedenis. Zit ook zware materie tussen. Maar ook wel leuke dingen. Maar eerst hebben we hier muziek. spider why? Lies, black spider. Go black web spider. Web of a love sick spider. Where's in, from major to minor? He's building her. Silver town is pins Weekend was de vorige single. Dit is de nieuwe. Black Spider. Afwacht, of a geluid. Eerst had ze geloof ik heel lang haar. Nu is ze helemaal wie kaal. Ja. Ja, dank u wel. Goed, uh, tot zover dus. Goed, het hele albumje is zeker aan te raden. Het is de zaterdagmorgen, het is negen minuten voor acht. Vertel. Ja, uh, even opletten voor iedereen die een droom bezit. Uh, want uh, ja, er is nu een, uh, een actie gaande... Um, de vliegverkeersleiders en de professionele uh, uh, dronebestuurders hebben de handen geslagen En die willen gaan kijken of, uh, of het verplicht kan worden dat je een vliegbewijs moet hebben voor een drone. Omdat ah. er nu nog wel vaak uh, dingen gebeuren met drones die eigenlijk niet mogen. Zoals het oplaten bij Schiphol, maar ja? ook uh, uh, bij grote gebieden. Maar officieel mag je in je eigen achtertuin mag je niet zo'n drone oplaten. Ja? Privacy, dat soort dingen. Uh, dus dat willen ze er, door, er doorheen gaan voeren. Dat oh. nou, je ja, ja. dus een vliegbuffet moet hebben. Had, had jij verwacht dat echt, als je het zeg maar tien jaar geleden had gezegd: zo van ja, weet je wel, ik heb een bestuurbaar vliegtuig en daar doe ik een cameraatje op. Al oh, leuk joh, grappig, ja, leuk bedacht. Dat het zoveel invloed zou hebben op de wereld gewoon. Ja joh. Echt, echt dat, uh... vliegende beelden maken. Die je denkt, ja, wel heel mooi gemaakt, maar dat heeft zoveel mogelijkheden en zoveel wet, wetregelgeving nodig. Als je zeg maar in films en zo, ja. door ja, helikoptershots en shots met drones en zo, biedt het heel veel echt super mooie dingen. Alleen uh, ja, het heeft natuurlijk ook een, een stukje privacy en een stukje gevaar. Als iedereen maar met drones de lucht in gaat, ja, dan wordt dat toch wel een beetje druk. in het Nou ja, je drone. vraagt je af of het in de toekomst wel mogelijk is. Ze willen natuurlijk pakketjes uh, rondvliegen uh, of pizza's bezorgen via de drones. Ja, ik zou denken: volgens mij kan dat ook niet zomaar. Nee, dat kan ook niet. Maar dat zou sowieso, ja, dan zou je een, een soort luchtruim moeten hebben tussen het, het uh, vliegverkeer, luchtruim, en uh, wel op veilige hoogte dat we niet uh, zo even pakje uit de lucht kunnen halen. Nee, ja, ook. oh, ik heb trek in pizza. Uh, en dat ze gewoon snel kunnen, kunnen transporteren. Dus dat is best wel interessant. Hoe gaan ze dat doen? Ja, en met de regelgeving zou je misschien een soort uh, netwerk kunnen opzetten die dan wel zeg maar. Uh... De, de, de wegen volgt, maar geen persoonlijke beelden maakt. En als hij zeg maar, onderweg is en allerlei dingen moet filmen... om te kunnen navigeren... die worden die direct daarna ook weggegooid, die beelden. worden niet opgeslagen. Ja, ja, kom, je moet er ja, echt dat, heel veel mee het, uh, aan de gang, hoor. Hetzelfde geldt natuurlijk voor elektrische auto's. Die rijden ook de hele tijd er rond met 3600 camera's op die ja, auto's. Ja, eigenlijk ook. Ja. Die filmen ook continu alles wat er omheen is. Ja. ja. Uh, dus ja, hoe... Dat. Ja, dat, dat zou ook wel een wet voor zijn dat je, dat daarna niet bewaard wordt of weggegooid. Nou ja, maar dan kant, moeten ze wel weer opslaan, want daar leren ze ook weer van in nieuwe situaties. Ja, maar aan de andere kant, als jij op, uh, op straat loopt... En je, dan, dan zijn er ook mensen die met hun mobiele telefoon foto's maken. Ik durf en... bijna geen foto's meer te maken, gewoon in het openbaar. Ik heb, ik zeg, vroeger, ik heb zo'n zo camera, als er echt zo'n ouderwetse met zo'n schermpje uitklapt... en dat je dan zo echt filmt aan je hand... En dan vroeger filmde ik echt letterlijk alles, weet je Bij de bakker, Goedemorgen, ik kom even een brood kopen. En dan filmde ik haar gewoon tegenwoordig, durf ik dat niet meer? Nee. Zo is, ik ben echt bang dat iemand gaat zeggen, ja, maar daar ben ik niet van gediend. Want iedereen denkt ook maar uh, dat hij populair is. En dat ik dan hem film en dat ik haar populariteit gebruik op mijn eigen platform. Want, nou ja, want diegene heeft ook een eigen platform en die maakt zelf wel uit wanneer ze gefilmd wordt. Ik, zo voel ik het een beetje, weet je? Ja, ik, ik ben zelf heel erg fan van straatfotografie. Ja? Straatfotografie is eigenlijk dat je op straat gewoon van willekeurige... Uh, of tenminste, je kijkt natuurlijk wel, maar van, van dingen gewoon foto's gaat maken. Van mensen, van... Uh, situaties die zich op straat voordoen en ja. daar dan een mooie foto van maakt. Maar ja, dan worden er dus ook heel vaak gewoon foto's gemaakt van willekeurig mensen die dan met een karretje of zo over straat lopen. Klik, foto. Weet je? Ja. En dat is best wel inderdaad. Dus ik dacht de laatste ook. nou, dat ga ik zelf eens proberen. Nou, ik liep door de stad, nou, ik durfde geen foto te maken. Nee, nee, ja, dat is echt. Uh, daar zijn wat. Ja, die foto's die zet je op je Facebookpagina. En zo, maar iemand anders kan erop reageren, is van, hé, daar ben ik niet van gediend. Nou ja, eraf. Wat dacht je van het moment dat je, dat je die foto maakt en dat mensen zitten? Hey, op je nou een foto van me te maken? Ja, ja je bent zo belangrijk, ik maak een foto van je. Ja. Vroeger dacht je: wel prima, ik sta op een foto, leuk. Ik, ja. Tegenwoordig heb ik het omgedraaid: als ik foto's mensen zie de foto's, maak, ga ik altijd even zwaaien, Weet je wel? Als ze we later dan kijken op die foto, oh ja, die man zwaaide, dat was leuk. Die neem altijd een model pose. Oh ja, dat is ook leuk. Ja, ik wilde bijna ook uh, mijn broek naar beneden laten zakken en mijn kont laten zien, even vermoeden. Even maar, moeden, ja. Ja, maar dat gaat alweer ook weer net even te veel. Nou. Goed, genoeg gelul. Denk er even over na. Voor als je de volgende keer weer foto's gaat maken in de, in de openbare ruimte. Het is soms nog niet zo makkelijk, moet ik zeggen. Goed, uh, Miles Kane heeft een nieuwe cd uit. Dat is de man van de Arctic Monkeys. Of zat hij nou in The Last Shadow Pop. Het is altijd een clubje van mensen van Brit artiesten bij elkaar die elkaar beïnvloeden. Dit is het wildste wat in tijden uit is van Miles Kane. Cry on my eats Cheapskates, barely alive I said, yeah I come undone Roaming out with Jimmy You can see the cracks Taps me on the shoulder Ik vind het echt fantastisch. The power of music is weird, is How that can do that too? Ja, de power of music. Hoe ze dat doen weet ik ook niet precies. Knopje gewoon in mijn hersen wat aangaat. Het lijkt op muts. Het lijkt echt iets uit de jaren zeventig. De nieuwe zinger van Miles Kane. En die heet Cry on my guitar. Ja, nou is het toch uh, wel my guitar, gentle weeps. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Weet je wel van uh, George Harrison. Uit uh, echt de jaren zeventig. Ik zat gisteren trouwens nog even naar Paul McCartney te kijken. In de... Uh, carpool, car karaoke. Okay. En ik moet zeggen, het blijft grappig Goh. We gaan even op naar het nieuws 9 uur en 9 uur stuk. Uh, straks het overzicht. Wat gebeurt er door de jaren heen? in september. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...